Gert Kluik met het NOS Journaal. Vervolgens speelde hij mails en appjes door... aan de voorzitter van de extreemrechtse partij. De vrijwilliger had zijn dit maatschap verborgen gehouden. Forum voor Democratie benadrukt dat de partij niet gediend is... van banden van welke aard dan ook met de extreemrechtse NVU. Bij de vastgoedtak van Schiphol maken managers... uit het middensegment zich schuldig aan corruptie... meldt NRC Handelsblad op basis van eigen onderzoek. Schiphol denkt dat het voor miljoenen benadeeld is... maar kan dit niet hard maken omdat de administratie door betrokkenen bewust ondoorzichtig is gemaakt. Uit mails die de NRC in handen heeft, blijkt dat Schipholmanagers aannemers geregeld om gunst te vragen. De orkaan Harvey heeft de kust van de Amerikaanse staat Texas bereikt. Boven zee zijn windsnelheden tot 250 km per uur gemeten. Harvey is de zwaarste orkaan in het gebied in jaren, al is hij wel wat in kracht afgenomen. Waarschijnlijk veroorzaakt vooral de zware regenval veel problemen. De binnenvaart kampt met een groot tekort aan Nederlands personeel. Tot 30% van de bemanning komt uit landen als Polen, Roemenië en Tsjechië. Werkgevers willen liever Nederlands personeel onder meer vanwege de taal. Het werken op de binnenvaart is niet populair, omdat de bemanning vaak lang van huis is. De Amerikaanse president Trump heeft gratie verleend aan een omstreden 85-jarige ex-sheriff uit Arizona. Joe Arpaio was veroordeeld omdat hij niet wilde stoppen met patrouilles... waarbij steeds emigranten aan de kant werden gezet. Ook zette hij gevangenen in tenten in de brandende zon. President Trump zei eerder dat de sheriff gewoon zijn werk deed. Het weer, wolkenvelden en van tijd tot tijd zon... lokaal kans op een bui, eerst vooral in het zuidoosten en s'avonds ook in het noorden... Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden. Morgen bijna overal droog en vaker zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. CFM. Dit... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de a 1 Amsterdam Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. You can dance. Every dance with the guy. We you the eye. Let him hold you tight. You can smile. Every smile for the man who hell.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 But don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, say the last dance for me mm. Baby, don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much You can dance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 Na nou, een rustig muziekje en een uh, fietstocht naar de studio zitten wij hier. <laughs> Toch nog een ja, beetje uh, gezellig bij span. te komen <laughs> van alles. Uh, we hebben uh, gepraat met Maya Brandt, dat was heel erg leuk... En in het tweede uur gaan wij praten met Renske Hofman... het lichthuis in de Grevenmiddenkerk aan de Emmaweg. Uh, daarna, Zandvoort loopt, Elko Zwart. En uiteindelijk moeten 55-plussers weer gaan dansen... onder leiding ja. van Conny Lodewijk en Roy van Buur. Ja. Uh, Renske Hofman, een je goedemorgen. Goedemorgen, en welkom. goedemorgen. Ja, dankjewel. Uh, moet ik ook zeggen welkom in Zandvoort? Of woon je al langer in Zandvoort? Uh, welkom in Zandvoort. is altijd leuk om te horen... maar we wonen eigenlijk al een jaar, ruim een jaar in Zandvoort. Maar niet in onze, in onze kerk. Nee, we hebben een Oeh, jaar lang... Uh... Uh, de, de kerk, we hebben het over de gereformeerde kerk aan ja. de Emmaweg. Ja. Het is een beetje om de hoek, wat of een Emmaweg is of die andere straat, maar dat maakt niet zoveel ja, ja. uit. Eigenlijk is het de Julianaweg. de Julianaweg. En het lichthuis, de ingang van zeg maar, de appartement, is aan de Emmaweg. Dus Het zijn twee adressen in één pand. En dat is de ingang van de kerk, zou maar zeggen? Ja, precies. Het hele uh, complex bestaat uit de kerk en de kostenwoning. Ja, klopt. En jullie hebben het gekocht van de Kei, wanneer was dat? Uh, ande, uh, nou, dat is alweer 2,5 jaar geleden. 2,5 jaar geleden? Ja, bijna drie jaar zelfs, ja. Had je toen al gelijk het idee van ik ga daar uh, wat van maken, van die kerk? Uh, het is heel geleidelijk ontstaan. We waren eigenlijk op zoek naar een mooie, mooie plek om te wonen. En we hadden daar wel ideeën over, maar alles met appartementen of, of uh, ja, met groepen, dat is eigenlijk heel hmm. organisch ontstaan, ja. Je ziet dat pand ja. en je denkt van nou, dat wil ik hebben. Ja, um, ja ik was maar op slag, we waren op slag verliefd. Ja. Dat idee van die kostenwoning, dat is natuurlijk uh, duidelijk. Hè? Daar trek je dan in en dan heb je een kerk. Ja, nou, dat, zo was het nog niet eens, want um, we wilden in die kerk gaan wonen. Dus dat, oh. is wel, dat was vanaf het begin wel duidelijk. Um, en die appartementen zijn ontstaan, omdat het zo groot was, hadden we zoiets van ja, dit is natuurlijk prachtig, maar we zijn met uh, z'n tweetjes en we hadden toen één zoontje. En um, ja, dan denk je, wat kunnen we hier nog meer doen? Het is zo groot, het is zo mooi. Ja. En heel organisch is ontstaan uh, dat we daar een mooie plek willen maken. Uh, waar ook andere mensen van kunnen genieten. Dus het is nu een, uh, een verhuurbaar appartementencomplex: het, het lichthuis. Ja. Hoeveel appartementen heb je? Zes. Zes appartementen? Ja. En kan je mij een beeld geven hoe ik dat moet zien in die kerk? Ja. Nou, het is zeg maar het grote gedeelte waar vroeger ook de kerkdiensten waren. Uh, daar wonen wij zelf. En daarachter zijn nog een aantal, uh, ja, noem het maar bijgebouwen. Zeg maar. Dus de kosterswoning is er een van. En er was een grote gang. En ja, zat een, uh, de school heeft daar ook in gezeten. Ja. Ik geloof dat ze daar hun, uh, hun docentenkamer hadden. Um, en er was nog een heel mooi klaslokaaltje met een podiumpje. Daar, ik denk dat ze daar voorstellingen deden of dat het een soort klein. Oulaatje of zo ja. was. En, um, ja, en dat hebben we allemaal verbouwd... tot, tot zes kleine ja, minisuites. Zes appartementen. Allemaal met hun eigen inrichting. En een klein keukenblokje. En uh, ja, allemaal een mooi bed. En woonkamer is eigenlijk... Is gewoon... Geheel zelfstandig. Geheel zelfstandig, ja. Precies. En, uh, en daarnaast is dit nog een, een groepsruimte... waar we ook andere dingen kunnen doen. Op het gebied van ontspanning. Dus eigenlijk alles... Uh, trend yoga, meditatie. Alles waar je relaxed van wordt. Zeg maar. Doen jullie dat zelf? Of huren jullie daar iemand voor in? Nee, dat doen, voor... We, dat doen we zelf. Doe je ook zelf? Ja, ik ben zelf ook uh, yoga docent. En uh, ik heb heel veel interesse in meditatie. En mijn man ook. We hebben al heel lang doen we dingen op het gebied van bewustzijn. Mm -hmm. en, uh, dat soort dingen. En, um, en dat gaan we dus nu uh, ook, ook daar doen. Met onze gasten, moeten we zeggen. Het is niet een, een centrum... Niet een, een bedrijf waar uh, we yogalessen gaan geven. Nee, mm -hmm. Waar iedereen maar kan komen. Het is echt een plek waar onze gasten uh, een ervaring aangeboden krijgen. Een soort extra bovenop dat ze daar gewoon slapen. En, uh, overnight... kunnen, ze, oh. kunnen ze dat van tevoren zien? Dat, uh, je komt naar Zandvoort en je huurt bij jullie een appartement. En later blijkt ook dat ik uh, met yoga lessen mee kan doen. Of is het andersom? Uh, het is eigenlijk andersom, want uh, in het hoogseizoen gaan we natuurlijk ook gewoon aan toeristen. En heel veel Duitse ja. toeristen komen hier natuurlijk naartoe. Uh, die weten dat wel. Het is niet zo dat we losse lesjes dan aanbieden. Misschien gaan we dat in de toekomst wel doen. Maar um, wat we nu voor ogen hebben is in de zomer echt voor vakantiegangers en in de winter meer voor, uh, voor retreats. Dus dat een groep echt komt. En dat kunnen ook individuen zijn die zich opgeven die samen een groep vormen. Maar ook een gehele groep kunnen zich opgeven. En dat je dan met hun samen een programma aanbiedt. Of een weekend, of een week of een week, of nog langer. En dat is een soort ja, pakket eigenlijk. Wat bestaat uit verschillende dingen. En dat is gewoon maatwerk. Dus ja dat, kunnen, dan, uh, dan heb je ja. dus zes appartementen die mensen komen ook echt om uh, een week te ontspannen. Ja. Of een week te mediteren of aan yoga te doen. Ja. Dat, dat bied je aan als pakket. Ja, precies. Maar ook verschillende behandelingen. Je kan massages doen of ja, ja, ja. healingen. Ja, ja. Een kleine sauna eh, beneden in de, in de kelder, oh. waar mensen ook lekker kunnen ontspannen. Dus eigenlijk alles op het gebied van rust en ontspanning. Alleen maar rust, ja. Ja, ja, ja mooi. waarschijnlijk omdat we daar zelf zoveel veel van <lacht> ja, hebben. Ja, maar in Kerk, in kerk is natuurlijk ook rust, hè? rust Ja, precies. een stilte, een stilte ja. Ja. Eh, ja, dat eh, klopt. Gebouw, zeg ja. maar. Maar nu vroeg me af: um, kun je ook voor een langere periode zo'n appartement huren? Dat of is niet is het is alleen bedoeling? maar korte nee. termijn. Ja, het is uh, ja. short term, noemen ze dat. En ja. um, ik geloof dat mensen, als mensen echt bijvoorbeeld zeggen, dat is mijn eigen idee. We hebben één appartement. Dat is heel mooi. Dat kijkt uit echt over de tuin. Ik wil hier langer blijven. En stel dat je nou bijvoorbeeld je boek wil schrijven. Of je bent ja, echt, ja, hè, wat ja. ik ook. Wat, je bent echt burn-out, je bent echt even helemaal de weg kwijt. Dan zou je bij ons best een maand. Uh, misschien zelfs wel twee. Maar het is wel korte termijn. Het is geen uh, permanente woning. Nee, absoluut niet. Nee. Oh, Daar kan ik me wel wat bij Omdat voorstellen. dat je ja. gaat, zeg maar. Ja, uh, precies. Ja, ja. Als je echt even ja, helemaal ja. tot jezelf ja, komt. Ja. Lekker wandelen. Nou, ja. We weten natuurlijk allemaal hoe mooi de natuur rondom Zandvoort is. Het zit een beetje in je achtertuin dan. Precies. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Dus het is heel mooi om met een groepje de, de duinen in te gaan. En ja. in te gaan wandelen. En, ja. en daarna weer wat te ontspannen in de groepsruimte bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar dat is dus meer voor de winterperiode. Ja, ja, het zal uiteindelijk misschien in de zomer ook wel gaan gebeuren. Maar het is natuurlijk nu vooral ook ja, hoogseizoen. En uh, heel veel dagjes en weekendje toeristen ja, komen ja, hier. Ja. Dus heb je dat... het al druk? Uh, het, gaat, het begint te lopen, ja. ja, ja het is nog niet uh, bomvol. Ik denk dat het ook vooral uh, ja, van mond op mond... en dat het ook tijd nodig heeft. En we zijn pas vanaf juni open. Dus dat is natuurlijk ook uh, dat het aanloop nodig ja. heeft. Maar er zitten zeker al... Uh, al mensen, dat is ja? hartstikke leuk. Ja. Ja. En, uh, leuk. De bekendheid, gaat dat via in, alleen maar via mond of mond? Of heb je ook een website waar mensen op kunnen ja, kijken? we hebben een website. Op... Ja. En, die, en die heet? www.hetlichthuis.nl www.hetlichthuis.nl Ja, en uh, ik ben bezig met de Facebook. Dus die komt ook volgende week in de lucht. En, uh, en we adverteren. We... we stonden deze week uh, in de ja, Zandvoortse ja. krant. En we komen zelfs op uh, SBS en RTL. Nou kijk. En die zijn al geweest uh, om te filmen en, een Volkskrant magazine volgende maand. Dus het gaat nu echt uh, een beetje lopen. En dat komt allemaal wel. Ja, die hele belangstelling van SBS6 en, en, en, en al de kranten, hoe komt dat? Ja, dat, daar hebben we helemaal niks voor gedaan. We nee. worden gewoon gebeld en gevraagd. En via of vindt men het interessant dat ik er in een concept. kerk. Uh, ja, ik denk het concept. Ja, dat denk ja. ik en een kerk ook, ja. is natuurlijk ja. een, een, een, een, nou, een mooi gebouw. Er veel historie. Mm -hmm. ja, precies wat je zegt. Het is echt een plek van rust. Uh, ik zou zeggen, kom eens kijken, dan kan je het zelf ook ervaren. Het is natuurlijk een hele mooie wijk ook, hè. gewoon ja. midden in een woonwijk, Rustige maar toch heel stil. Ja. Heel veel hele mooie hoge bomen, hele bijzondere vogels, het is echt prachtig. Ja. En dat daar een, ja, een soort nieuw, nieuwe bestemming voor is gevonden, dus dat mensen daarin gaan wonen en dat wij vervolgens daar ook nog eens andere mensen de kans Even om dat daarvan te, te genieten. kunnen genieten. het ja, is uniek, ja. En ik denk ook het concept van... Hè, tegenwoordig zijn we natuurlijk heel druk en veel. En ik hoor zelfs al dat, dat ook pubers last hebben van een burn-out. Het is toch um, vreselijk dat, dat we zo overladen worden... door prikkels en impulsen. En dat we daar eigenlijk helemaal niet voor, uh, voor gemaakt zijn. En de rust zijn. doen. En dat we, precies dat we dat ook nodig hebben om ons terug te trekken... en weer te voelen, hè, wie zijn we nou eigenlijk echt... En waar gaat het over ja. in het leven? Een stukje bezinning, en reflectie. En, nou, het lijkt ons mooi om daar een bijdrage bij te leveren. En is er dan ook begeleiding? Doen, of doen jullie dat zelf? Dat doen we zelf. Als, ja. ja, maar het is ook het is een goede vraag. Het is ook een plek waar we andere mensen de kans willen geven... om, uh, om mooie dingen te doen. Mm -hmm. Het is niet zo dat, dat mensen maar workshops... en hè, wat ik net ook zei, het is niet een centrum of zo. Als mensen zeggen, nou, ik wil heel graag een weekend of een week... iets met een groep doen, een bepaalde ervaring... die in onze past in onze lijn, zeg maar, dan uh, zijn die uiteraard ook van harte welkom. Je zegt, uh, we samen. doen alles zelf. Ja. Uh, heb jij, al, al, jullie, want je doet, jullie doen het samen, uh, daarin, zijn jullie daarin geschoold? Heb je, of heb je erover nagedacht? Ja, beide denk ik. Ja, we hebben allebei uh, heel veel gedaan op het gebied van meditatie en yoga en uh, opleidingen. Ik ben zelf coach en uh, trainer en... Ook docent. Mm -hmm. Ik heb een hele mooie stichting gehad. Waar ik de hele, de hele wereld over uh, reisde. Mooie trajecten te doen met uh, straatkinderen en risicojongeren. Mijn man heeft over de hele wereld gereisd. heeft een heel mooi uh, sieradenmerk opgezet. En uh, ja, dat komt nu allemaal samen. Het is allemaal een soort van... Heeft het heeft moeten vanaf het zijn. Het he, ik. Ja, vanaf ja. het moment dat we elkaar ontmoeten was het een soort van... Uh, herkennen Herkenning. En alles stroomt en alles... Uh, uh, ja. Gaat, gaat lopen. Ja, Alles mooi. klopt. Ja. Als je eerst een, een bedrijf hebt gehad... dan heeft hij natuurlijk al heel veel gedaan. Ook in, in drukte. Ja, precies. En nu... Ja. Uh, nu lekker rustig Nu aan. gaat hij het rustig aan. Ja. ja, we zijn allebei ervaringsdeskundigen... op het gebied van burn-out. Van drukte. Aha. We hebben allebei een behoorlijke burn-out... ook achter de rug. Dus we zijn zet, je, zet je dat anders in het leven? Ja, absoluut. Ja, ja we zijn allebei best wel heel erg... we zijn ondernemers, we zijn... We zijn uh, we hebben veel ideeën, maar we zijn ook allebei heel creatief. Dus ja, de impulsen komen binnen en er is altijd wel inspiratie. En, uh, nou ja, als, je echt iets... ja, als je dat beleefd hebt, hè, die burn-out... en je begint nu weer aan een nieuw traject... waar toch het een en ander uh, weer op je schouders komt... Ja. denk je dan van tevoren van nou moet ik even stoppen? Ja, je voelt, je voelt beter um, waar je grenzen liggen. We hebben bijvoorbeeld net uh, vijf maanden geleden een kindje gekregen... En uh, we hebben een jongetje van 2,5. Nou, iedereen die, die kinderen heeft, uh, vooral die er twee heeft, of meer weet hoe ontzettend de druk, de druk dat is. Ja. Dus voor komende jaren willen we het ook echt, komende twee jaar denk ik aan, echt rustig aandoen. Om alle tijd en aandacht aan onze kinderen te geven. En we voelen veel sneller, dit is te veel, dit gaan we niet mm -hmm. doen, mm -hmm. dit voelt wel goed. Ja. En, uh, en dan kijken we per keer um, <kwijnt> wat, wat bij ons past. En um, maar alles op het gebied van hè, wat, waar we het net over hebben... de retreats, de retretes... dat, dat mag heel langzaam gaan, zich gaan ontvouwen. We gaan nu niet keihard de marketing... En... Maar, <lacht> maar jullie hebben de rust gevonden eigenlijk nu in de kerk? Eigenlijk wel. Ja. Ja, we hebben een heel heftig jaar achter de rug. Dat ja. staat geloof ik ook in ja. de krant. Hè? De aannemer was niet uh, helemaal uh, te vertrouwen... om het maar even in één zin Ondertje samen stalen. te vatten. <lacht> Precies. Dus dat was heel moeilijk dat je continu komt en teleurgesteld wordt. Ja. En dat het gewoon een jaar langer duurt. Dus we hebben een jaar lang gezworven door Zandvoort mm -hmm. eigenlijk. En mijn mooie zei heel mooi: dat is een soort hele mooie inburgeringscursus ja. geweest. En dat was ook zo. Maar um, het is nu ook tijd om, uh, om ja. zelf ook rust te nemen. En ik denk dat daar ook uh, het hele concept natuurlijk vandaan komt. Nou, ja, denk mooi ik wel. Toch? Uh, nou, een uh, nieuw appartementencomplex in Zandvoort. Het lichthuis aan de Emmaweg-Julianenweg. Ik wens jullie heel veel plezier en rust in Dankjewel. de komende jaar. En ik kom zeker een keer kijken. Kom ik kijken Hartstikke ja. leuk. Ja. Dankjewel. Welkom. Dank jullie wel. Dank ja. Nights wel. never reaching the end. I've written Never meaning to send Beauty I'd always miss With these eyes before Just what the truth is I can't say anymore Cause I love you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 Zijn. Zandvoort Loopt, Rinske van de Meulen, Rinsen van de Meulen. Ik moet het goed zeggen, Rinsen van de Meulen. Van de Meulen ja. En Eelco Zwart, Zandvoort Loopt. Vertel. Nou, nou, het is nu een beetje een combi geworden eerlijk gezegd. Uh, je kan hem helemaal naar je toe trekken. Het is nu een combi geworden. We hebben natuurlijk een aantal keren Zandvoort Loopt al georganiseerd. Eerst voor uh, series request. En uiteindelijk, uh, vorig jaar, hebben we voor een goed doel naar Zandvoort gelopen. En, uh, ja, en op een of andere manier zijn we elkaar op het pad gekomen, Rins van de Meulen en ik, uh, via de Rotary of met de Rotary. En uh, ja, we willen in ieder geval uh, samen, willen we gewoon nu uh, Zandvoort lopen naar een uh, wat hoger niveau tillen. Dat we meer uh, lopers en loopsters kunnen vergaren. En uh, ja, dat we in ieder geval wat meer sponsoren en donateurs krijgen. Waardoor we het, uh, nou ja, een, een hoger bedrag uh, voor een goed doel kunnen. Creëren. Want dat is, is het streven, hè? Ja, dat, is, goed, dat ja. is het streven. We hebben, ja. nou ja, wat ik zeg, we hebben nu een aantal keren gelopen voor Serious Quest. En we willen nu eigenlijk alleen maar lopen voor de goede doelen in Zandvoort. Dat is ons vorig jaar goed bevallen. En uh, nou, wat, ik, nou, wat ik net zeg, we hebben natuurlijk aansluiting gevonden nu bij de Rotary. En we hopen nu samen dat we een uh, hele grote zak met geld kunnen halen. Voor wat was het goede doel vorig jaar? Vorig jaar hebben we gelopen voor het uh, asiel in Zandvoort. Die asiel in Zandvoort? Oh ja, ja, ja. Ja, die kon ook wel een, een steuntje gebruiken. Ja. ja. Nou goed, en dit jaar willen we er toch iets, iets, iets maatschappelijks doen. Dus willen we willen gewoon kijken naar een, een doel in Zandvoort. Waar nou ja, in ieder geval of de Zandvoortse kinderen, of de Zandvoortse ouderen of Zandvoort in het algemeen meegediend is. Mm -hmm. en, het is nog niet bekend. Daar moet je nee, het nog is niet bekend. Na... We, zijn, nee, ja. we hebben wel wat ideeën hebben we. Maar uh, we hebben nog niet echt iets heel concreets. En dat willen we eigenlijk een beetje ook tot op het laatste moment uh, vasthouden. En het dan bekendmaken van uh, daar, en daar gaan we gewoon voorlopen. Maar het is wel iets uh, waar Zonver in het algemeen wat aan gaat hebben. Ja. Ja, de rotary, daar uh, ga ik even naar Rinse uh, Staat bekend om zijn uh, giften aan, aan kinderen. Diverse dit is één, doelen, één, ja, de, ja, maar die, die, dat van die kinderen is toch wel een van de hoofddoelen had ik ja, uit we, de laatste paar keren begrepen. Ja, we, een paar, uh, we doen al ongeveer tien jaar de circuitoop. En daar hebben we dan zeg maar landelijke doelen. Stichting Hartekind, uh, Duchenne. Uh, dit jaar volgend jaar zijn we ook al een doel aan het organiseren. Maar ook bij de circuitrunnen zijn er ook een aantal Zandvoortse doelen. Er zitten ook Zandvoortse doelen bij, maar je hebt een landelijk doel. Dat gaat dan in samenwerking met Le Champion. Ja. En uh, de Rotary krijgt een groot gedeelte van de opbrengsten van het parkeren. En dat gaat dan naar uh, de lokale doelen. Ja. En we doen ook bijvoorbeeld. Uh, we hebben nou de speelgoedvijver uh, hebben geholpen. Hm. We hebben een uh, evenement gehad met uh, Nieuw Unicum. Dus we kijken gewoon uh, ja, vanuit de maatschappij waar behoefte aan is. En uh, ja, we hadden, omdat we dit jaar wat tegenvallende opbrengsten hadden. Uh, met de circuiren. Uh, hadden we nog iets van, nou, we willen toch nog iets uh, doen. En toen uh, zijn we in contact getreden met uh, Zandvoort Loopt. Nou, dat gaat uh, zeer voortvarend. En wij kunnen natuurlijk bogen op een enorme database. Omdat we, uh, we hebben VIP-lopers. Uh, we hebben bedrijven. Uh, en die gaan we nu allemaal uh, mailen. kijken of we daar uh, een substantieel aantal lopers krijgen. Het is een beetje... Uh... Ja. Ik wil niet zeggen het verlengde van het squirum. Want er, is natuurlijk een, een, er zit nu een heel groot evenementbureau op. En nu moet hier dat zelf organiseren. Maar wel dus weer uh, bedrijflopers. Kunnen, het bedrijf kan zich inschrijven. Nou, ik weet niet of de bedrijven mee gaan doen. Het is denk ik meer dat we de VIP-lopers aanschrijven. En, uh, we hebben onlangs ook een bijeenkomst gehad met uh, Rotary Clubs uit de regio. En daar heb je bijvoorbeeld in Haarlem de Center Run En ja. uh, die schrijven we ook aan. Uh, dus we proberen het gewoon uh, niet. Nou, ik denk nog niet dat we uh, bedrijven uh, uh, benaderen die gaan lopen, wel om te sponsoren. Ja. ja, als je een groot bedrag wil hebben, moet je natuurlijk ook sponsors hebben, Elco. Uh, de, de run op zich is een vast aantal kilometers. Kan je kiezen tussen een aantal afstanden? Nou, het is kiezen het is, uh, tussen de 5 kilometer en de 10 kilometer. En uh, ja, het parcours lag meer of meer vast. Uh, 10 kilometer was een deeltje over het strand, deeltje boulevard, dorp... en dan door de, door de duinen en weer een stukje over het strand. Maar er wordt een natuurbrug gebouwd, heb ik begrepen, op het uh, Visserspad. Dus uh, nou, dat, is, dat is nog een klein obstakeltje. Dus de route nu, wordt nu wel omgelegd... maar, uh, maar wel weer uh, door het dorp en uh, door de duinen en over het strand. En dat is ongeveer 10 kilometer. Wil ik wil uh, ook kiezen niet voor een courante afstand... maar een incourante afstand, omdat je dan uitsluit dat het een wedstrijdloop gaat worden... En we willen het echt gewoon een run houden waar iedereen aan mee kan doen. En de tijd is niet uh, bepaald, maar uiteindelijk is de opbrengst voor het goede doel. Dus het moet bepalend zijn. En de vijf kilometer, uh, ja, die zal ook voor een deeltje door het dorp lopen. En ook weer een stukje boulevard en een stukje strand. En de finish is zoals gebruikende start trouwens ook er, uh, bij Beach Club 5. En dat is het parcours. En het ja. mogen ook jongeren, is er een leeftijd aan? Uh, nou ja, het is, er is niet echt een leeftijd aangebonden. Maar ja goed, uh, je, je moet toch wel een jaar of twaalf, uh, dertien zijn. Wil je op een gegeven ja. moment uh, de vijf kilometer kunnen hopen. Kunnen lopen, kunnen hardlopen, laat ik het zo stellen. En uh, het, het moet ook een, een, een hardloopfestijn blijven. Het moet niet ja. een, een wandeltocht gaan worden waar iedereen zich voor in kan schrijven. Nee, het moet wel nee. een, als ik het zo hoor, een, een grote recreatieloop zijn. Ja, het moet gewoon een grote, ja. ja, precies want ze krijgen je zo'n zo kopgroepje die, uh, die heel snel moet gaan lopen. Nou ja, en de goed, einde dat, moet neerzetten. dat ondervangen we eigenlijk toch wel een beetje. Omdat we gewoon uh, als een blok zeg maar, door het uh, dorp, door het centrum ja. willen lopen. En dan vervolgens uh, op het moment dat we nou, in eerste instantie bij het Visserspad waren... werd hij vrijgelaten en dan mocht je zo hard gaan als je zelf wilde. Maar er, er zit dan dus ook geen tijd meer aan We doen. Dan, geen tijdregistratie, nee. het is een beetje nee. voor jezelf dat je er rolt. Ja. En het is meer nou, ja, wat je zegt een festijn. En uh, mensen moeten gewoon genieten van de omgeving. Genieten van de duinen die er zijn en uh, van het strand wat we hier ja. hebben. En door het dorp waar we lopen. En, uh, dat, dat is eigenlijk het streven. En het moet gewoon leuk zijn. Het moet gezellig zijn. En uh, ja, hoe hard je zelf loopt over die 10 kilometer ja. is niet bepalend. En hoeveel uh, deelnemers zou je kunnen verwachten? Nou goed, we hebben, we hebben dit jaar hebben we tussen de 150 en. De, tenminste, we hadden vorig jaar tussen de 150 en de 200 deelnemers. En we hopen dit jaar eigenlijk dat we dat kunnen verdubbelen. Dat we ergens zo rond de 400, 450 uh, lopers en loopsters uh, kunnen krijgen. En dat moet dan uh, verdeeld worden over de 5 kilometer en de 10 kilometer. En, uh, dat nou, zou mooi zijn. Met de support van de Rotary schiet het natuurlijk al heel erg op. Ze ja, ja. uh, zeggen het al, we hebben een gigantisch netwerk wat aangeschreven wordt. Ja. Uh, de allereerste keer stond een advertentie in de Sandvastkrant. Dan ging het van mond tot mond uh, de lopen. En nu wordt het uitgebouwd tot iets groots. Dus je zou wel wat meer mensen kunnen verwachten dan. Ja, daar gaan we eerlijk gezegd ook wel vanuit. We hebben natuurlijk uh, ooit met Syrische Kist, waarmee begonnen zijn. Uh, dat waren 700 lopers en loopsters. Maar Laten we de dames vooral niet vergeten. Uh, en ja, weet je, dat is nog wel een een, een open database waar wij uit kunnen putten, en uh, zeker nu met de rotary <kijkt> achter ons, en met het netwerk wat zij hebben, en, uh, ja, en met de expertise die wij ondertussen opgehouden hebben in de afgelopen vier jaar verwachten we toch wel dat we die vier, 450 uh, deelnemers, moet, deelnemers moet je wel kunnen, kunnen krijgen, dat moeten we kunnen halen ja. Ja. Uh, praktisch gezien, waar kan ik me opgeven? nou, de, de, het inschrijven kan gewoon via de website en die bed, heet? Het, het heet gewoon Zandvoortloopt. www.zandvoortloopt.nl eenvoudig kan het zijn. Ja. En uh, daar kan je gewoon inschrijven. En, uh, nou ja, dan, je bent van harte welkom uh, om je inschrijven voor de, voor de bijna 5 of de bijna 10 kilometer. Het is, uh, het is niet echt een, uh, wat ik net zeg, een courante afstand. Maar dat moet het ook leuk houden, gewoon zo. En het inschrijven is welkom. En uh, ja, mocht je dit horen nu of uh, mocht je via de website uh, willen donateren of willen sponsoren, mag dat natuurlijk ook. Ik bedoel... Uh, en daar, uh, daar vind ik ook op de, de, de VIP-lopers en uh, ja, hoe ik daar, dat allemaal kan inschrijven. Ja, in principe staat alles op de site. En wanneer en, uh, is het EOCO eigenlijk? Is het, een... het is uh, de eerste november, zondag in, oh, in 2007, november. In november okay. is het. Ja. We zijn ook een beetje afgestapt van het uh, rond kerst en oud en nieuw. Dat was natuurlijk met Series Quest. Dat hebben we helemaal losgelaten. Dus we gaan nu in uh, november gaan we rollen. Nou, okay. Ik heb de, de, de loop naar Series Request heb Quest gevolgd. En dat vond ik toch wel een uh, spektakel. ja. En dat moet natuurlijk ook al even gezegd worden. We hebben toen heel veel medewerking ook gehad van de gemeente Zandvoort. Uh, en ja, een klein beetje van de gemeente Haarlem. Want het was natuurlijk alleen maar het, de finishplaats. Ja. Maar de gemeente Zandvoort heeft, uh, nou, heeft zich daarvoor ingezet. En uh, nou ja, goed, wat nog altijd leuk is dat uh, de burgemeester en een aantal wethouders hebben meegehold... En, nou, dat, dat doen jaar... nu ook wel. Nu. Nou ja, dat, de verwachting is wel zo dat ze meedoen in ieder geval. Ik denk het wel. Nou, dus bij deze een oproep aan uh, de lopers binnen het college. En, ja, en dan ja. is toch zeker de burgemeester en wethouder-blazer er één van. Ja, we zoeken nog twee hazen, dus dat komt Twee ja, hazen? Ja. Dat kunnen oh we wel even je ja. voorleggen. Dus. Lopen jullie zelf ook mee, ja, hè? Nou ja, goed. Waarschijnlijk zitten we zo druk in de organisatie dat dat niet gaat lukken. Maar uh, we moeten ja, de afstand was... wel kunnen overbruggen, laat ik het zo stellen. Het is uh, lastig om iets te organiseren en dan zelf deel te nemen. Dat feiten ja. Ja, we wel. Ja, je moet natuurlijk proeflopen, ja. denk ik. Ja. Proeffietsen. Er moet iemand voorfietsen, fietsen, uh, Nee, <lacht> ja, Goed, we hebben wel. Ja, heel goed, nou, heel goed dat, dat moet ook gezegd. We hebben natuurlijk het Rode Kruis, we hebben al, uh, die meewerkt, of zit de medewerker toegezegd. We hebben Leo Miesenbeek natuurlijk al, die als verkeersbegeleiding uh, meegaat. Dus uh, wat dat betreft uh, zitten de grootste delen uh, al goed uh, afgedekt en geregeld. Ja. Ja. En uh, we hopen nu alleen op een hele grote opkomst. Dat gaat zeker lukken. Nou, dat hopen wij ook voor jullie. En ook voor de Rotary die dat uh, zeer ondersteunt. En die daarna gelijk weer door moet naar de schuren. Want dat is volgend jaar maart ook alweer uh, komende. Maar Zandvoort is staat bekend hè, om zijn loop. Hè, zeg maar eigenlijk uh, de laatste staat jaren. staat bekend hè? om koren en lopen. Lopen. We hebben heel veel lopen en ja. heel veel koren. <laughs> maar eerst lopen. De eerste zondag van november. Uh, Zandvoortloop.nl Kan je je inschrijven en meedoen. Prachtig. Ja. De Rotary de club We evenement, ook nog een evenement op het circuit organiseren. Okay. In november. Op een dinsdag. Op het circuit. Ja. En wat voor evenement is dat dan? Dan gaan we een uh, cursus verhoogde uh, rijvaardigheid uh, geven. Oh. Oké. Okay. In ja, samenwerking ook met andere Rotary clubs uh, Dat zijn we nu uh, aan het optuigen. Leuk. Dus er komt nog wel een evenement. Zeer actieve club. Dan zou nou, ik in november zeker? voor ja. in oktober nog een keer <laughs> terugkomen om daar ja. wat meer over te ja. vertellen. Rins. Ja, dan zullen is dat we dit goed? voor. wat anders uh, ja. Maarten Jansen daar dan. Ja, prima. We houden wel contact. Ja? Heren, ja. dank voor de komst en veel succes, veel succes met de inschrijvingen. Ja, dank u wel. Dan, dan. Oké, okay. Antwoord. Het is onbeleefd, maar het lijkt een beetje op heitje Davids. Je hey komt nou, terug. Je nee, nee, nee. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, koning. Intro. Nee, ik, vind, ik heb er helemaal geen moeite mee. Maar ik je hebt toch, toch, toch nooit zelf? echt afscheid genomen, koning? Nou, echt? Nee, echt afscheid niet. Want kijk, die uh, dames die waar ik nu voor kom, is natuurlijk 55 plus. Ja. En uh, ja, die geef ik al zo lang les. Ja. En ik ja. hoop dat ik daar nog veel meer mensen bij kan krijgen. Want het is natuurlijk fantastisch. Je ja, natuurlijk. Op te ja, gaan. Uh, ja, toch, ja. Het was heel snel, maar wij praten met Conny Lodewijk, eh, Wel bekend in Zandvoort en omstreek over dansen en dansscholen En lesgeven aan eh, zeer kleine en nu oudere mensen, mm -hmm. eh, samen met Roy van Buringen. Nou, niet samen, ik werk voor Roy van Buringen. Ja, oké, okay. ja. Roy is het bedrijf dat, en jij, ja, oké, okay. dus is ja. dat ook Je bent in dienst van. Ja, precies. Dat is een keer wat andersom, hè? Ja, leuk, hè? Meestal was jij ik blij, nou. <laughs> <laughs> nou ja, in ieder nee, geval... Net, in, alle, in alle ja, is scholen anders. die we uh, met jou meegemaakt hebben... was jij zelf de, de, de zeer drijvende kracht. Mm -hmm. En... Uh, Roy is natuurlijk het bedrijf... maar jij blijft de drijvende kracht achter het dansen. Uh, voor mijn vak wel. Ja, tenminste, ik geef nu de 55-plus. Dus ik heb natuurlijk de kleintjes ook lessen gegeven. En daar heeft hij hele goede docenten voor... En uh, ze doen het echt heel goed. Mm. Tuurlijk, ik kijk als moeder naar me toe komt en die zegt: van, uh, joh, kom, wil je mijn zoon? Want je hebt natuurlijk ontzettend veel talent. Mm -hmm. Die geef ik dan privé. Ga ik hem keuren tussen ja, aanhalingstekens. Ja, ja, ja. Kijk, en uh, die doe ik nu ook. En uh, die jongen, gaat over vier weken auditie doen. Kijk, dat doe ik wel. Ja. Maar dat is en, meer gericht op een op, persoon? Op, op een op persoon en ja. ook voor het vak. Op het talent. Maar uh, ja. het, precies, het talent ja. is ook heel belangrijk. En dat heeft hij zeker. Ik denk dat hij het ook wel gaat redden. Dus. Mm -hmm. Dat is heel leuk. Maar voor de rest, uh, die meiden doen het echt heel goed. Ja. Ja, want je hebt het toen overgegeven. Ja. Maar hoe, hoe lang is dat dan niet geleden? Nou, dat is een paar jaar geleden. Nou, dat, dat is denk ik heel ik. Heel ja. wel... Uh, ja, nou, even kijken. Twee jaar? Twee, nee, twee. langer. Want in die tijd zijn er al drie dansscholen geweest. Uh, nee, ja. Ik ja, de, ja, ja. denk, ja, vijf terug. Vijfjes. Ja, ja, ja. Uh, toen had Rachel het overgenomen. Ja. Maar in die vijf jaar heb je niet gerust. Hè? Je hebt nog van alles gedaan. En, uh, ja. en nu... Uh, Kom je dan weer met, met Roy? Dansen voor 55-plussers? Ja. Um, wat gaan ze dansen? Uh, van alles en nog wat. Nee, uh, dat is echt waar. Van alles en nog wat. Ik, uh... nou, als ik, als ik uh, jouw dansscholen bekijk, dan kijk ik meer naar het ballet. Balletuitvoeringen. En uh, die hebben we natuurlijk allemaal gezien in, uh, in diverse theaters. Velders ja, zijn we ja, geweest. Nou, ja, dat weet ik. Niet. Um, ja. Ja. Ho hoe maak ik het nu zie? Nou, Ik, ik zou je vertellen, we beginnen ja. met de dans. Uh, de klassiek ballet is natuurlijk de basis. Ja. En daar vandaan gaan wij uh, elementaire oefeningen ga ik doen met, de, met de, uh, de ouderen. Dus dat betekent van je hoofd tot aan je tenen allemaal oefeningen. Zoals je schouders noemen op heupen. Mm -hmm. en, als. en de lichaamshouding is heel belangrijk voor ouderen. Want uh, als ze lopen is het altijd out of balance. Dus uh, daar werk ik aan. En er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die, uh, ja, die uh, uh, uh, uh, gebrekkig zijn. Groot woord, maar last van hun rug en noem maar ja. op. Daar probeer ik altijd alles mee te corrigeren. Dus ik kijk naar degenen die voor mijn neus zijn. Dus ik zeg 55 plus, maar dat is best wel heel breed. Ja. ja. Maar we beginnen met oefeningen en grondoefeningen. En al, het niks moet, alles mag. Ja. ja? En daarvanuit ga ik uh, pasjes instuderen. Dus de basis ja. van street dance, jazzballet, hip-hop, het maakt niet uit, ligt eraan hoe de sfeer is in ja. de dansschool. Ja. Nou, je proeft dus ja. Uh, ja. van een aantal mensen dat ze richting hip-hop willen en dan ga je richting hip-hop. Dan ga ik richting hip-hop. En het is zo belangrijk, want dansen uh, voor ouderen, het scheelt 30% langer leven. Beweging. Dat is een ja, heleboel. Dat, dat, dat, ja, heb je niet zelf Nee, want dat heb ik hier voor mijn neus. Ja. Dat is echt een, echt een citaat. Ik wil het wel even voorlezen. Vijftigers ja, en zestigers die regelmatig aan beweging doen, hebben 35. Hier, oh, kijk, nog meer, nog meer. Minder kans om binnen acht jaar te overlijden dan een inactieve leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit, blijkt uit een gezondheidsonderzoek van de Universiteit van Michigan. Het voordeel van beweging is... zelfs nog wat groter... voor mensen met een verhoogd risico op hartproblemen. Ja. Bij, bij hen ligt het percentage... namelijk op 45. Niet alleen fanatieke sporters... hebben baat bij hun lichaamsbeweging... maar bij mensen met een geringe bewegingspatroon geldt tevens... deze verlaagde kans op overlijden. Hieronder vallen ook activiteiten... als wandelen, tuinieren... Ja, en dansen. dansen. Ja, het is de health day. Daar heb ik het van en het is echt... Nou, ja, over het algemeen uh, is, is het bekend dat je moet bewegen. Ja. ja. En hier, de, de, ik wist niet dat het getal zo groot ja. was. Ja. Maar dat is uh, toch wel het uh, ja. leflijk. met dansen relatie. gebruik je natuurlijk alles. Hè? Ja, maar niet alleen dat. Het is ook uh, uh, de prikkels, de prikkels ja. die naar naar je lichaam gaan, psychische prikkels, uh, muziek, uh, dans ja. zelf. Het is zo, zo belangrijk voor je lichaam. Want als je er staat en je hoort fantastische muziek... of hele mooie dan muziek... Ga ook al, of ja. dan ga je al. Je hoeft niet te denken, wat moet ik morgen koken? En bla, bla, bla. bla. Weet je, dus het is, mensen voelen de pijn ook niet. En het is echt, echt een mooie sfeer. Het is heel leuk om les te geven aan de ouderen. Dat wil ik Kinderen wel geloven, Ik ja. heb oh, ja. nou, mijn hele leven lang al leuk gevonden. Maar ja. dit is natuurlijk heel bijzonder. Dat mensen zo gelukkig die danschool uitgaan. Ben je al bezig? Uh, ik, ja, ik geef al heel lang les aan ouderen. Ja, maar ja. maar uh, voor, en, in, uh, in de krocht ben ik ook uh, begonnen bij Roy. Dus mm -hmm. ik geef al drie jaar les aan ja. de ouderen. En ik, daarvoor was al bij Pluspunt. Gaf ik ook een les voor Pluspunt zelf, ook aan ouderen. Dus ik zijn al leerlingen die zijn al twintig jaar bij mij. Ja. Al twintig jaar. Dus je hebt al heel veel de... ervaring mee dat het ja, werkt? Ja, op... het werkt heel goed. Dus omdat, kan er nu, iedereen... omdat er nu ja. een start staat... Ja, voor zijn dansschool. Ja, maar als ik terugdenk, dan ben je inderdaad al, al jaren ja. bezig... Met, uh, met dansen, ook met ouderen. Ja, al, al heel lang. Maar daarom... het is eigenlijk dus de start van het bedrijf? Ja, precies. Ah, okay. ja, ja. En waar ja. gaat het allemaal gebeuren? Het gaat nu gebeuren in het pluspunt. We waren eerst natuurlijk in de krocht. Ja. En uh, nu gaat hij naar het pluspunt. Ja. Vandaar die, die verandering. Is, het, is het, uh, de, de zaal kleiner? Of? Nee, de zaal is groter. Is groter. Ja. Ik denk dat hij daar uh, meer... Uh, perspectief in ziet. Ik denk dat uh, ja, want alles uitgebreider. Is natuur, er is ja. natuurlijk veel meer, uh, Droos is natuurlijk helemaal uitgebreid. Ja. En hij heeft natuurlijk twee uh, geweldige meiden. En die uh, willen ervoor gaan. Dus dat is, uh, ja, dat vind ik heel bijzonder dat hij dat toch doet. En pluspunt staat daar helemaal achter. Ja, en je hebt ja. in, in de buurt natuurlijk ook heel veel Zandvoortse jonge bewoners. En oudere bewoners. Ook, en ouderen. Ik denk dat dat een jaar. goed punt ook is wel eigenlijk. Ja, want ik was natuurlijk kog, altijd... Want was ik, ja, al. ja, want ja. Stuur 18 is toen vanuit Stekkie ja. verhuisd ja. naar de Pluspunt. Ja. Ja. En, want ze hebben dat eigenlijk, eigenlijk gebouwd voor, uh, voor Stuur 18. Klopt. Want, ja. kom, ga je gaat mee. Ja, wij gaan mee. Nou, dat heb ik heerlijke les gegeven al die jaren. Ja, ja perfect. Dus er is niets meer in de krocht. Alles is nu in ja, er is, nee, de... Ja, nee, qua dans is er niets meer in de meer. De nee, alleen Rob, nee, Rob, Rob Dolderman zit daar nog, ja, alleen zeg maar, met, zijn, ja, eigen, met, eigen met zijn eigen dansschool. Ja, met zijn eigen dansschool, ja. Nou, Ben. Als Ben hij is helemaal perplex, ja. nee, nou, ik, dat ik, ik hoor jou wel zeggen en jij gaat ook. Nee, nee, nee, nee Ik het zo. Niet. <laughs> nee, maar als je kijkt naar de Lowlands, waar al die oudere mensen ja, toch ja. naartoe zijn gegaan, hoe fantastisch is dat? En niemand maakt, maakt zich druk nee. om dat mevrouw in een rolstoel zit nee. of Niemand. Dus het is gewoon met elkaar muziek luisteren. Hè, muziek maar muziek vrouw. is natuurlijk al heen. Ja, maar sommigen zeggen, ja, maar oud en jong, dat moet apart gaan. Maar je dat moet helemaal, helemaal niet. Apart. Nou, dat wordt continu, hoor je alleen nee. maar van, oh, je bent oud, je ja. moet weg, weet je wat. Dat soort dingen. Dan denk ik van, nou, helemaal niet. Ik, denk de, uh, ik ben op een, twee jaar geleden op een technofeest geweest, uh, om eens te kijken hoe dat eruit zag. En ik werd aangesproken van, goh, leuk dat je ook komt. Kijk. Door de jonge mensen. Kijk. Dus die, maar jonge mensen vinden het Die, die, die dat hoeven het helemaal niet jaren. apart te zien. Kijk. Ik vind het gewoon leuk. Ja, zo hoort het toch ook? Ja, vind ik wel. En ik hoop dat ze ook oud worden dan, toch? Natuurlijk. Nou ja, als ja, ze blijven dansen... Uh, ja. dan worden dan ze zeven ze ze 35 procent 35% <laughs> ouder. Het is alleen jammer dat, uh, dat er daar wel wat gehoorschade plaatsvindt. Maar dat is bij jou een dans gewoon niet. Want het is oh, de muziek. Plaats... De oh, je moet het ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, maar moet je luisteren. Maar, dat, dat stem, dat uh, stem, dat stem, maar weet je dat kinderen dat ook verschrikkelijk vinden? Hard aarde muziek. Kleine kinderen. Ja, ja. Ja, oh, ze gaan helemaal uit hun dak. Oh, als het te hard is, Oh, juf Dan gaan ze hey, helemaal waar? zo. Als het per ongeluk. Hè? Want ik weet hoe dat werkt. Ja. al jaren zo. Kinderen vinden dat verschrikkelijk. Keiharde muziek. Ja. Het ja. is niet goed voor zo'n ook. Nee, vrouwens. dat is ook niet goed. Epilepsie aanvallen. Nee. Hè? Ja. ja. Keiharde muziek. Is hey, die, uh, die nieuwe dansschool... Mm -hmm. Gaat dat via uh, Roy? Moet je hier bij Roy melden? Of via de website? Ja, het is namelijk zo. Ja, Roy van dat is On Air Dance. On Air Dance? Uh, ja, en kan, uh, men kan gaan naar uh, Facebook. Daar staat hij op. En daar gaat, die die uh, verschuift ook naar uh, de website. Dat is, ook, dat is ook On Air Facebook? On Air Dance. Yeah, yeah. On, -air op, on Air Dance, on -air dance ja. op Facebook. Ja, Oké. Okay. En die verwijst zich ook vanzelf naar zijn website. En er staat alle informatie op. Maar ik, ik begin op de 7 september. De opening is... 6 september, 6 september ja, bij Pluspunt. Bij pluspunt. Ja. Door de burgemeester. Ja. Oh ja, is dat ja. zo? Oh, nou ja. helemaal leuk. Ja. Fantastisch. 6 september, eh, dat was een verrassing. Denk ik. Ja. Ja, ja, dat stond ook al. Dat ja, stond ik al, al, al. Ja, ja, ik heb ja, een al. Al. Ja, ja, ja, ja, ja. publicatie ja, gekregen. Prima, helemaal leuk. 6 september is van die opening en dan 7 september ga ik beginnen op donderdag om 2 uur. En dat is wekelijks? Ja, weekends. Elke, elke ja. donderdag. We gaan alleen met vakanties mee, ja. schoolvakanties mee. Dan ja. zijn we gesloten. Ja. En hoe ah, lang dan, Conny? Hoe lang is zo'n zo les? Het is, oh ja, dat wou ik ook nog even zeggen. Ja. Uh, we hebben ook een rittenkaart, een tien rittenkaart. Okay. Dus die ouderen die gaan vrij veel uh, ook, uh, op vakantie. Dan kunnen ze hem altijd doorschuiven naar de volgende uh, les. Dus het is heel flexibel. En dat is natuurlijk wel heel erg uh, fijn. Ja. En die ritka, die kan je gewoon kopen bij, uh, bij One Air Dance. Ja. Ja. Nou, weer een, een tak van sport erbij bij <laughs> One Air Dance. Ja. Dat uh, gaat goed met de zaak. Um, ik wens je heel veel plezier met het dansen. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja. En uh, nou, In ieder geval heel veel plezier met de opening. Want die is ja. dan de 6 september. Mag, ja. mag ook iedereen komen kijken? Natuurlijk. Het is openbaar. Het is, het is openbaar. openbaar, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, voor Tuurlijk. mij wel. Tuurlijk. Voor mij wel. Hoe meer we zien, hoe meer vreugde. Vandaar nou ja, de, de oh oproep. Kom kijken bij de kom opening kijken, uh, ja. op de 6e. En dat informatie om hebben? Twee uur, Twee uur. Ja, twee uur. Ja. Wil je informatie hebben? Kijk dan op On Air Dance. Kom jij ook, Ben? Uh, ik weet het nog niet. Hoor. De 6e ben ik waarschijnlijk in het buitenland. Oh, ook maar nog niet. Oh, dus ik heb die planning niet in mijn kop zitten. Ah. Dus uh, als ik <laughs> er ben, dan kom ja, ik zeker ja. langs. On Air Dance, Facebook. En website, daar is alle informatie te vinden. Ja, alle informatie te vinden. En anders kunnen ze gewoon even roodbellen. Of, of langskomen altijd, altijd goed. Ja. Okay. Ik ben er zo ook weer. Koning bedankt. Ik hey ben hartstikke leuk, dankjewel. Geen dank. Dankjewel, Conny. Dankjewel. Muziekje. We doen eerst nog een muziekje en daarna doen we de agenda.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 Een familie modder. er in mijn jas. Ik laat ze refotten. Als een klas. Nou zitten ze boven in mijn kraag. En eten zich een volle macht. Ze vreten me heel. Doris. Kapot, omdat de Met twee motten. Ja, de muziekkeuze was deze keer van G. Rutte. Maar <laughs> dit had ik niet uitgekozen. Oh, oh, oh. <laughs> Dat Thomas heeft ze gevonden ergens waarschijnlijk. Uh, wij zijn toe aan de agenda. Ja. die is weer uh, rijkelijk gevuld. We hadden het net al over in Zandvoort: er is altijd veel te doen. En uh, de zandsculpturen blijven zeker tot 30 november staan. Ja, ze zien er nog goed uit, hè? Ja, Wel, ja. ja er is uh, Art Boulevard uh, tot 17 september. Als het mooi weer is, dan uh, staan er diverse artiesten op de Boulevard uh, de Fauvage. En dan, uh, dat is dan van ochtends tien tot avonds tien. Uh, ik ben er al geweest vanmorgen op de Koffermarkt op het Gasthuisplein. Die blijft staan tot 4 uh, uur middags. Ja, en dan uh, vandaag, uh, dus die markt, uh, dan is dus weer een andere markt. Er uh, is een eerste markt op de boulevard de Ja. Die is vandaag die, van 11 tot 9 uh, ja. uur s avonds. Ja. Als het lekker weer blijft. En morgen is dan de uh, grote zomermarkt. Ja, dat is de zomermarkt. Ja. En die ja. is in het centrum. Met 300 kramen, kramen. Ja, ja. En die duurt tot uh, 6 uur. Ja, en, ja, wat... en, dan, en dan komt het, het, het reuzenrad, nog, uh, nog, een grote nog groter reuzen. Rat. Er komt een reuzenrad, Dat heet The View. En uh, dat is van 1 september tot 24 september. Maand blijft hij staan. Elke dag ja. van 10 tot 10. Ja. En het weekend, aanstaand weekend is uh, de historische Grand Prix. Vol ja. van uh, bijzonderheden. Volle, volle uh, agenda. hè. Die, een hele volle vol agenda. Het is ja. natuurlijk ontzettend leuk om naar het circuit te gaan... en daar de oude auto's te bekijken en te zien rijden. Maar net als uh, jaren ervoor is er op zaterdagavond... een parade door het dorp. Men rijdt twee rondjes. En uh, als het goed is, gaat men om half acht en rijden vanaf het circuit. Men rijdt Engelbedstraat, uh, Oranjestraat, uh, ja. dan Haltenstraat en weer terug... En daarna worden ze geparkeerd in de Kerkstraat en de Haltestraat. Zodat iedereen stilstaande auto's kan bewonderen. Maar ook op, op de boulevard hè, worden ze, komen dat 120 uh, auto's komen dat daar is te staan. Zaterdag en zondag ja. is de Classic Parking op de boulevard. Ja. En daar kan je mooie auto's komen bekijken. Ja, leuk. Ja, en dan is er uh, op 2 september Let's Party in de haven van Zandvoort. En dat is vanaf half acht. En natuurlijk hoort bij de historische Grand Prix ook een muziekfestival op het Raadhuisplein. En dat begint uh, na de parade. Dat zal rond. 9 uur zijn. Ja, en dan 2 en 3 september. We hebben het al een paar keer ook in de uitzending gehad. De geluksroute Zandvoort op diverse locaties. Waar je geluk kan proeven. Gelukken, gelukkig kan zijn. Ja. 5 september. Cinema nostalgie met de film Vice Royce. House met onder andere Hugh Bonville. De aanvang is om 1 uur. De entree is 6 euro. En als je met de belbus wil, dan is het een euro duurder. Maar dan moet je wel bellen naar Pluspunt. 571-7373 voor de belbus. Ja, en bij Pluspunt is er natuurlijk, zijn er natuurlijk diverse uh, activiteiten. Onder andere elke eerste maandag van de maand... de nabestaande groep. Uh, bij ons antwoord van half twee tot drie uur. De eerste dinsdag van de maand is er om half elf digitaal spreekuur. Voor al uw vragen over iPad, tablet, uh, smartphone... En uh, dat is ook bij ook Zandvoort in de Vlemingstraat. En de medische gymnastiek bij pluspunt. Ben je papiertje kwijt? Nee, dat heb ik aan de, uh, Thomas <laughs> gegeven ja, met de muziekkeuze. Maar jij heb heb hebt, hebt de rest. Elke ja, vrijdag nemen. medische gymnastiek bij pluspunt. Van kwart over negen ja. tot kwart over tien in de Vleemingsstraat. En als je wil luisteren naar uh, Goedemorgen Zandvoort. Dan kan je dat op donderdags doen tussen acht en tien. Of via uitzending gemist. En dan moet je even het goede uur uitkiezen. Ja, Thomas, ontzettend bedankt voor het heen en weer fietsen en het doen van de techniek. G. Rutte en Gert van Kuik, uh, Gaat zij het beter met hem? Ja, gelukkig wel. Uh, ontzettend bedankt voor de redactie en de eindredactie, die ja, zit jij, veel werk ja. aan. En bedankt voor de presentatie. Ja, jij ook, Ben. Dank je wel. En Hotel Hoogland, alsnog bedankt voor de ontvangst. En, uh, wij Volgende nemen week afscheid beter. Afscheid vanuit de studio. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Fijn weekend.